straks meer. 4 fm. OS Nieuws van 9 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Minister Schulz van Haag is naar de Kamer geroepen... om zich te verantwoorden voor een kritisch rapport over ProRail. Dat rapport is maanden op het ministerie van Infrastructuur blijven liggen. Aan het eind van de middag bood staatssecretaris Mansveld... al haar excuses aan voor het niet tijdig naar de Kamer sturen... van dat rapport over spooronderhoud... Mansveld zei erbij dat ze altijd de intentie gehad heeft de Kamer tijdig te informeren. Maar dit is niet goed gelopen, aldus dus de staatssecretaris. Vooral de oppositiepartijen waren kritisch. Ze vonden dat de staatssecretaris informatie had achtergehouden en de Kamer onvolledig had geïnformeerd. vn chef Ban Ki-moon is zeer bezorgd na berichten over een Israëlische aanval op een wapenconvoy in Syrië. Het konvoy zou wapens hebben vervoerd die waren bestemd voor Hezbollah in Libanon.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 In Parijs zijn de negen nieuwe klokken van de Notre-Dame aangekomen bij de Kathedraal. De klokken werden vanmiddag over de Champs-Élysées naar de kerk gereden. Daar applaudisseerde het publiek toen de vrachtwagens met de klokken aankwamen. De grootste van de nieuwe klokken werd gegoten in het Limburgse Asten door Koninklijke IJsbouts. De Nederlandse klok weegt 6000 kilo en heeft een diameter van 1,60 meter. De andere klokken komen van een gieterij in Normandië. Het publiek zal de negen klokken de komende tijd van dichtbij kunnen bewonderen in de kathedraal. Er zullen op palmpasen voor het eerst worden geluid en daarna naar verwachting 300 jaar meegaan. Het weer vannacht overwegend droog en opklaringen. Morgen bewolkt en vooral in het zuiden af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 6 graden. In het weekend kansen op natte sneeuw en s'nachts vriest het. Dit was het NOS. Show.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 or being forced out of the building at fairly high levels. I thought of him as a man that just took his life daar die Blues. Dat bracht uh, meteen op het begin van het tweede uur het uh, nummer The Falling Man. Geschreven uh, naar aanleiding van uh, 11 september 2001. En dat nummer dat is inmiddels nu een jaar of twee, drie oud, geloof ik. Misschien zelfs nog ietsje langer. De exacte, de exacte heb ik even nu niet praat in mijn hoofd zitten, maar ik weet wel dat, dat ik dat antwoord ken ik geloof 2009, 2010. Maar dat, dat wil ik vanaf zijn. Nou, in elk geval op YouTube heeft hij veel uh, bekijks uh, getrokken. Dit uh, filmpje van Monique, René en Johan. Want uh, dat zijn de drie leden van Bastardi Die Blues. Uh, er zit ook nog een ander speciaal randje aan. Want hoe ben ik aan Bastardi Die Blues uh, gekomen? Dat zou, zou ook wel een hele hoop mensen willen weten. Uh, ik was ooit bevriend met iemand op Facebook. En uh, dat uh, liep volslagen uit de klauw. Dat was op een gegeven moment uh, niet leuk meer. Uh, er werd ook geblokt tot, uh, tot ergernis aan toe. Maar wat gebeurt er dan... Uh... Ja, dan lees je een recensie van diegene die mij geblokkeerd heeft. Dan heb ik nog gelukkig de omstandigheid dat er nog mensen zijn in muziekland... die me toch nog een warm hart toedragen. En zie daar, ineens komt het dan toch weer allemaal goed. En voor diegene die dat recensie, voor die recensie heeft geschreven van Bastardi de Blues... is dit nummer ook Gedraaid. Ik vond dat uh, wel zo uh, schappelijk om dat een keer uh, terug te doen. Ik ga geen namen noemen, want dat uh, vind ik uh, te, te veel. Want anders wordt het weer... Uh, uh, ja, dan willen mensen weer weten van. Maar het zit gewoon goed punt. Klaar. En als je het wil weten... dan moet je maar gewoon gaan zoeken. En dan kom je vanzelf al bij de naam uit... Uh, van degene die dat uh, recensie uh, geschreven heeft. staat op MySpace. Kan ik je nu uh, al verklappen? Dat uh, is het begin van uh, deze tweede uur. Ik zei het al. Uh, bovendien over Bastardi de Blues. Die uh, doen een gooi trouwens... om uh, op uh, Pinkpop uh, te, te komen. Ze hebben daar... Uh, vorige week geloof ik... in Sittard zijn ze daar uh, onder andere mee bezig geweest... om uh, ja, min of meer... Dat voor elkaar te krijgen. Of het ook uh, daadwerkelijk gaat lukken is vers 2. We zullen in ieder geval de website en uh, de mensen van Bastardie Die Blues in de gaten houden. Leuk is dat het een, uh, een band is met uh, de Tweede Jeugd. Het zijn allemaal uh, gasten van nou, rond de 40 en ouder. Sowieso Johan en uh, René. Die zijn, uh, die zijn de 40 al voorbij. Maar op Monique, dat zou nog rond de 40 kunnen zijn. Dus dat... Maar een dame vraag je niet naar een leeftijd. Dus dat, uh, dat, dat, dat wil, ik dan ook, uh, wil ik dan ook meteen even erbij zeggen. Uh, door met, uh, met, ja, met de wat hipper weer, de hippe muziek. Uh, de winnaars van de Grote Prijs van Nederland 2012. Categorie bands. Leuk verhaal aan vastzittend is dat ik er aangekomen ben door Chris Kok. Die uh, zei op een gegeven moment, ik ben met een project bezig. En uh, ja, dat is een, uh, is een uh, bandje wat, wat zich niet uh, laat inkaderen, om het allemaal zo te zeggen. Uh, ze denken nog een beetje out of the box. Nou, dat is uh, door de jury van uh, de, de Grote Prijs van Nederland... Uh, bij de categorie pens wel opgevallen. Ik had er een, uh, ik had er een aardig uh, ja, verhaal over uh, met uh, Menno Timmerman. Dat is, uh, was, was, is wel grappig om dat uh, te vertellen. Op een gegeven moment uh, krijg je dan uh, de situatie van ja, wie moet dat dan gaan worden. Nou ja, uh, duidelijk. Het is, uh, voor mij was dat ubericht. Waarop ook Menot Timmerman dat zei van dat zou ook mijn keuze zijn geweest. En zie daar, we kregen dus gelijk. Want in 2012 waren ze gewoon met afstand de beste van het hele spul. En het is denk ik ook wel mede door deze single. Hier is Burkino Francisco. She don't have a reason, fighting off the sparks, don't you think it's treason? Kick a tick a in brain, messing with the fire. Dig, dig, dig another bird, our sin is for hire. Hurt me, raging like a coward. San Francisco, I wanna go to Burkina Faso. You got flowers in your hair. Right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 Yet from time to time, if you go round and see her, she won't be there to greet you. Or have you seen something you know that he'd love? You grab your phone and you dial his number, but there's never any answer. 'Cause people say that it's just a matter of time, and we all know that it's hard to. was dat uh, met niks anders dan het nummer Night and Day. En ja, ik uh, zit op mijn eigen website weer even te kijken, maar uh, dat heeft ook uh, te maken met, uh, met de muziek uh, die ik volg. En een van de dingen die ik er dus uh, op uh, gepost heb. Uh, is, er, is het uh, bericht ook over Rupert Blackman. Het is uh, zoiets zoals ik het uh, zelf om uh, verwoord. de Amerikaanse droom. En dat is de droom van arm naar rijk. Maar het verhaal van Rupert Blackman. die reikt daar natuurlijk heel erg veel op. Als de Engelsman. met niet meer dan een stapeltje kleren. en een gitaar in 2008 naar Nederland uh, komt. en niet lang daarna. als Rupert in Amsterdam op straat speelt. ziet niemand minder dan Anouk. Uh, dit en. Hij koopt, of zij koopt, ook een paar van, uh, van zijn albums. En na het afluisteren van enkele nummers uh, weet Anouk het in ieder geval zeker. Die man die uh, zij op de koptelefoon ja, uh, hoort die moet dan ook maar in het voorprogramma van uh, diezelfde Anouk staan. En daarna gaat het uh, met uh, Rupert Blackman ineens even een stukje sneller. In 2011 doet uh, de Londense singer Songwriter mee aan de voorronde van de Grote Prijs van Nederland. En uh, mij valt die uh, ook op uh, in de voorrondes. Uh, en niet alleen bij mij, maar ook bij de, wat ik net al zei, uh, de eer genoemde Menno Timmerman van Bladehammer. Die heeft uh, dat ook al heel goed in de gaten, want die besluit om verder te gaan met, uh, met uh, Rupert Blackman. En de EP, die heeft hij vorig jaar uitgebracht. Dat nummer dat heet Night in Day, dat heb je net ook kunnen horen. Dat is het titelnummer wat je net hebt kunnen beluisteren. En uh, daarin uh, is Rupert ook nog uh, te zien geweest. Niet, ik weet niet of dat uh, met Night and Day is gebeurd. Maar wel uh, met uh, muzikaal materiaal wat hij gemaakt heeft. in De wereld draait door. Daar heeft hij uh, uh, even gespeeld. minuutje. Maar niet echt geheel onbelangrijk. Dan heb je al in ieder geval kunnen laten zien uh, wat je kan. En uh, de single Night and Day die staat ook hier bij CFM Zandvoort in het non-stop systeem. Dus uh, je kunt hem uh, wel ergens op de dag... Uh, op wille willekeurig tijdstip, kan je hem horen. En het is gewoon zo'n waanzinnig goed nummer. Het, uh, het raakt mij... Ja, uh, ik, ik ben er gewoon kapot van. En uh, vol van, omdat de man uh, goede teksten weet uh, te schrijven. Ja, ik krijg er weer een brok van nummerkeel. Maar dat heeft uh, gewoon te maken met uh, de manier van uh, liedjes schrijven... zoals Alleen hij dat kan. En de lights ervan, dat wordt uh, 6 maart wordt, die, uh, wordt gepresenteerd in uh, de Echo in Utrecht. En ik vind dat je uh, zo'n kans, als je als muziek je echt raakt, dan moet je daar gewoon bij zijn. En ik ben erbij. Dus ik wil gewoon dat meemaken wat, wat deze man kan. En dit is bijzonder, vind ik. Uh, ik, zal bijna, ik, zal, ik zal niet uh, zeggen buitencategorie, want dat gaat mij dan weer net te ver. Maar uh, hij weet wel een heel duidelijke gevoelige snaren te raken in ieder geval bij mij, maar ik denk dat hij ook bij een hoop andere mensen dat uh, voor elkaar weet te krijgen. En als hij dat dan kan, ook het verhaal alleen al met een bundeltje kleren en alleen maar een akoestische gitaar. En dat je daar even op de Leidseplein uh, staat te spelen en vervolgens uh, neemt uh, de situatie een uh, loop met je, maar heb je wel het geluk ineens in handen. En dat is helemaal overkomen. En kan er alleen maar uh, erg blij mee zijn uh, met zo'n uh, verhaal van Robert Blackman. Uh, Ah uh, oh ja, over een grote prijs uh, van Nederland uh, deelnemers. Deze won het in 2011. En dat was ook niet uh, de eerste best. Ik heb het over Joris zwart. En I I say nothing. Oh, Move mm -hmm. Brave White Eyes was dat. Uh, met daarvoor Juri Zwart en I Say Nothing. Uh, Juri Zwart was dus de winnares van de Grote prijs van Nederland 2011. Uh, onder andere stonden daar ook nog bij in de finale um, Halfway Station. Port of Call. Sue The Night. Angela Moira. En dan ben ik er waarschijnlijk nog één uh, vergeten, denk ik. Want... Uh, dat weet ik ook niet uh, even 1, 2, uit mijn hoofd. Maar uh, dat zijn zo'n beetje de, de finalisten van, uh, uh, van de Grand prijs van Nederland van 2011 uh, geweest. Uh, ja, Joris Zwart, die won hem. Uh, en dat lag er ook een beetje bovenop eerlijk gezegd. Uh, dat, dat kon bijna niet uh, misgaan. Uh, maar ja, je moet hem natuurlijk nog wel even winnen. Uh, en dat had ook uh, te maken met uh, de prijzen uh, die Joris Zwart eigenlijk in het jaar daarvoor al wist uh, te winnen. Zoals de Amsterdam Popprijs en uh, nog, uh, geloof ik ook, de Sena die heeft ze ook nog uh, weten te winnen. Ja, en ze zouden ook in, uh, in, in de finale van het afgelopen jaar een bijdrage leveren, maar toen was ze net op uh, toernee in Azië, dus dat uh, ging niet door. En ook Brave Wide Eyes was een van de finalisten van de afgelopen editie, uh, waarbij het niveau toch, naar mijn idee, erg hoog uh, lag uh, als het gaat om um, ja, min of meer de materiaal wat er uh, wat het, uh, te horen was. En één daarvan was uiteindelijk de winnaar van het afgelopen jaar. En dat is ook de man die wij hier in de studio hebben gehad. En op het moment dat hij deze, uh, dit nummer in ging zetten, daar zat een uithaal in. Toen dacht ik nog heel even van, oh, ik hoop maar niet. En maar één ding niet, dat de buren zouden komen. Hier is Rogier Pelgrim met Minds Eye Tramp. A stranger, and I have my ways. Walking around, wandering my days. Hide and seek, as I fall from grace. and so minds, I tramp. Don't talk to me because I won't succeed. Explaining all the things my mind's mind sees. The silence is the song I sing. My creed when my words lack. Dreadful, lonely, but divine in this state of. Carefully, Afraid of what'll happen next to me I have my ways But I have never been free I'm my best friend I'm a prisoner Yeah, insecure Afraid to speak to the guy next door Don't know how to fight But I'm in a war I faced my camp It's dreadful No! Jake, try looking at it from my perspective. Life's not just about fixing cars, you know that. It's okay to act out a little bit, but don't make things too complicated. The money just ain't where we at, and I hate that. I have to separate you from Clara and the band, but you'll find another girl. You're an attractive young man, and you'll find Must just shoot it over here. Yeah, this movie thing, I promise, son, it's scary for me. That old one clock thing, I get it. Your pops are amongst fans since '87. But boy, you need to learn about blue color. Cause they were rooting for your old man And I wish you'd do the same thing I get why you're upset and it's a shame that I have to separate you from Clara and the band But you'll find another girl Cause you look just like your dad And you'll find a band in out just to shoot it over here Yeah, this moving thing I promise son, is scarier for me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 en dat was hem helemaal. Tim van Doorn was dat met uh, uh, Old Man. Ja, toch wel mijn favoriet hoor. Hij was ook, het was ook, een, was ook een goed optreden van hem uh, tijdens uh, de grote prijs van Nederland. Hij, uh, redde, <laughs> hij redde het niet. Maar uh, zijn uh, verschijning uh, boven, ja, op dat uh, grote podium van Paradiso, ja, het was fantastisch. Uh, het is ook een, uh, een, leuke, een leuke gast om um, um het uh, maar zo te zeggen. En uh, draai vrij regelmatig draaien we wat uh, werk van hem. Dit is van een tweede EP wat hij ge gemaakt heeft. Hij heeft snode plannen om een echt album op te gaan nemen. En uh, ook dat zullen we uh, met de vinger aan de pols houden en uh, in de gaten gaan houden. Uh, Tim van Doorn dus. Uh, daarvoor hoorde je een, een andere ja, deelnemer uit diezelfde grote prijs. De winnaar. Namelijk Roger Pelgrim. Die hebben we hier uh, ook gehad. Dat het leuke was. Uh, en ook uh, is dat uh, gewoon nu ook hoorbaar. Dat hij ook echt letterlijk gezegd heeft van. Ja dat moet ik maar niet doen. Maar uh, uiteindelijk heb ik dat maar wel gedaan gewoon voor de radio, voor onze microfoon uitgesproken. Omdat ik hem uh, destijds in maart van het afgelopen jaar het advies had gegeven om uh, gewoon maar wel mee te doen. En dat vond hij, vond hij toch maar niks. En uiteindelijk uh, doet hij dan toch mee. Over, uh, ja, over prezen uh, uh, en wedstrijden. Maar muziek is eigenlijk geen wedstrijd. Je wordt er eigenlijk uh, niet uh, echt uh, vrolijk van. Uh, uh, tenminste in sommige gevallen laat ik het, uh, laat ik het dan uh, laat ik niet even uh, voor mezelf spreken, maar er zijn verhalen bekend van mensen die dan hebben meegedaan. En op een gegeven moment, ja, waarom hebben we dan meegedaan? Is, uh, is het dan toch uh, om, uh, om mee te doen en een kans te maken om te winnen? Ja, het heeft daar onder andere mee te maken, maar het is ook een manier om je muziek uh, ja, min of meer aan, uh, aan te prijzen of uh, over, uh, en over te brengen aan het uh, publiek. werkt niet altijd. Uh, t, uh, bijvoorbeeld in mijn optiek vind ik uh, bijvoorbeeld de Voice of Holland, maar ja, dat mag iedereen de mening over hebben. Maar ik vind dat dus drie keer ruk. Om het dan maar zo te zeggen. Want het, uh, het wordt dan bepaald door uh, de media. Die dat uh, programma in, in elkaar hebben gezet. En hier heb ik dan nog een beetje het idee. van Dat er nog een beetje uh, naar gekeken wordt. Uh, nou is de, de Ja. De, de, het het keuren van de muziek natuurlijk bij de grote prijs van Nederland natuurlijk tien keer anders dan de voorrondes van een Rob Agda wordt, Hoewel nou ja, ook mensen uit voort zijn gekomen. Ik zei al, Sue The Night heeft als Suus de groot deel uitgemaakt van een band John Doe's Revenge. En die wisten in 2009... Uh, de Rob Agda Award uh, te winnen. Alleen... ja, de band had uh, geen lang leven beschoren. En het uh, was ook uh, heel snel weer afgelopen. Wat het leuke was van het verhaal van John Doe's Revenge. Ze zijn hier ooit uh, geweest. Met uh, Suus erbij. Uh, dat, dat we toen ook nog de deur eruit moesten slopen... van, uh, van de studio. Om uh, in ieder geval... Henning Brandt, de drummer die, uh, die toen uh, erbij uh, zat, uh, plek uh, te hebben dat hij kon drummen. En die deur die we dan hier hadden staan, die stond dan vlak bij de voordeur. En zo kon Suus uh, dan haar uh, zangpartijen in, uh, ja, in zingen. Om tenminste uh, dat het uh, niet helemaal lastig was uh, om, om die drummer dan weer uh, nadrukkelijk te horen. Ja, En die gitarist, en die basgitarist, die hadden we natuurlijk ook. En het was niet akoestisch, nee, het was... Uh, nou, dat was al een vet geluid wat er, uh, wat er geproduceerd werd. Misschien dat we, uh, zal direct nog even, dat we die nog even oplossen. Als je, hem bij je Ja, hebt. ik heb hem bij me. Nee, die heb ik dan weer wel bij me. Uh, van de winnaars van de Rob Leuk bruggetje, want uh, morgen is het dan zover. De, de, de laatste voorronde. Wie zit er dan in de finale? Want uh, op vrijdag 1 februari, uh, dat is dus morgen... zal de laatste voorronde van de Rob Agda 2012-2013 plaatsvinden. In de kleine zaal van Patronaat. De laatste zes ex zullen dan het tegen elkaar op nemen voor een plek in de finale op 5 april. En natuurlijk voor het prijzenpakket bestaan eruit onder andere het openen van Bevrijdingspop 2013. Uh, dat is dus John Dozing Fans overkomen. Maar ook bijvoorbeeld Ethereal in 2010. Die uh, mochten dan op een gegeven moment ook uh, het uh, festival openen. En ja, dat zijn ook uiteindelijk nog winnaars geweest van de grote prijs van Nederland in 2010 bij de categorie Bens. Wat, wat later dan. Uh, eerder in het jaar uh, wonnen ze dan Rob Hagnerwoord en Helemaal aan het eind van het jaar ook nog eens een keer de Grote Prijs van Nederland. Dus een leuke dubbel. Uh, dus het uh, is niet geheel onbelangrijk uh, om, zo uh, om aan zoiets mee te mogen doen. Baptist, die kennen we van, uh, van vorig jaar, die, uh, speelt, uh, die speelde nu ook weer met z'n tweeën. En uh, daarvoor was het uh, Tim. Uh, nee, hoe heet hij nou? Uh, Matthijs Koster, zo heet hij. Uh, uh, deed het uh, eerst twee jaar terug. Dus niet in de vorige uh, editie, maar de editie daarvoor. Ik geloof in uh, de editie van 2010-2011. Uh, zelf mee als solo-muzikant. En toen maakte hij al hele aparte muziek. Maar hij heeft tegenwoordig uh, dus iemand erbij. En het blijft toch uh, iets, iets hebben. Baptist. Ik, uh, ik kan niet anders zeggen dat dat, uh, dat is elektronische live muziek. Zo omschrijven ze het ook wel goed. En wij weten hoe het klinkt. Dus uh, ik zou zeker gaan kijken morgen. Dana Manser. Dat is... Uh, Go somewhere you've never been before... and see what Happens. Dat is de omschrijving van Dana Manser. Zij uh, zal ook... morgen uh, te zien zijn. And after 2.05, make it count. Zo uh, omschrijven zij zich. Zij zullen uh, morgen ook... Uh, te zien zijn. Who versus Who? Pop. Punk. Force... Ik denk dat het een hele krachtige band is. Rody en Kazer, je leeft maar één keer. Wat het precies is. Ja, uh, afwachten geplaatst. En dan hebben we ook nog een post-Stoner Rock uit Uimond. En dat heet uh, Post. En Post is een uh, vrij bekende achternaam uit Uimond. Ik ken trouwens uh, iemand weer van het circuit. Uh, die ooit in Uimond is opgegroeid, maar tegenwoordig in de buurt van Veenendaal woont. Ja, toch weer daar. Ik kan er niks van doen. Hij blijft Veenendaal. Nee, nee, nog verder. Voorthuizen zelfs. Daar komt hij vandaan. Kooppost. Uh, op de poll via Facebook stromen de stemmen alweer binnen. En dat uh, heeft dan weer te maken met uh, de verkiezing voor de publieksprijs. En al meer dan 750 mensen hebben hun favoriet aangegeven. Er is alleen één ding nog belangrijker. Als je het stembriefje inlevert uh, morgenavond, dan weegt hij wat zwaarder. Uh, heb ik hem laten vertellen. Dus uh, die uh, is nog belangrijker. En dit jaar heeft er op Agda Award voor het eerst een publieksprijs uh, tijdens de voorrondes. Nou, dat, uh, dat is wel duidelijk. Wie deze prijs mee naar huis neemt en dus nog kans maakt om een plek in de finale... wordt bepaald door het aantal verworven stemmen on- en offline. Welke van de vier publieksprijswinnaars uiteindelijk doorgaan naar de finale... zal ook tijdens de voorronde op uh, morgenavond dus uh, worden bekendgemaakt. En dat zal dan dus aan het eind van die 6 acts gebeuren. Dan wordt er in ieder geval bepaald welke... Uh, ja, welke groep act van het publiek door mag naar de finale. In deze juryronde ronde zitten Lieselot Boersma van het marketing en PR patronaat team, Tobias Juveniers, de zakelijk leider van Young Art Festival. Ramathe Keizers. Film en muziekredacteur van de hitkrant. Die bestaat dus toch. Was uh, gisteravond in uh, de auto ook nog een gesprek. Uh, bestaat die hitkrant nog? Ja. Uh, dus wel. En hoe komen we erop? En dat had uh, te maken met het uh, verleden van Ene Boskamp. Die ooit daar uh, als popredacteur uh, bezig is geweest. Uh, Wouter Groenhart. Muziek, uh, muzikant van Rubbermaid. En Jochem Tromp. Eigenaar van de Supermarkt. Zoals dat... Uh, Heet. En wat dat precies inhoudt, dat antwoord krijg je zo. De laatste voorronde die, zoals gezegd, vindt plaats in de kleine zaal van het patronatenzaal, gaat morgen om half acht open. En de eerste band zal om acht uur aftrappen. Het vriendelijke verzoek eh, namens Fischer is dat je dus gewoon met z'n allen meteen naar dat podium moet en die bar gewoon moet even laten voor wat het is. Het gaat om de bands. En ze kunnen, elk support kunnen ze gebruiken. Eh, dat is ook wat ik eh, meegeef. Gewoon lekker eh, meteen al als die eerste band eh, speelt, gewoon lekker tegen dat podium aan, zodat eh, die gasten het idee hebben van dat ze hem voor een een lekkere zaal staan te spelen. Uh, de, voorrondes, uh, bij de entreeprijs voor de voorrondes uh, bedraagt 5 euro in de voorverkoop. Dus dat kan nu nog. En anders moet je gewoon 6 euro aan de deur betalen. Voorverkoop is al gestart via de www.patronaat.nl. De finale van de Rob Acta wordt 2012-2013 vindt plaats op vrijdag 5 april in de grote zaal van het patronaat. En hier zullen in elk geval uh, de Mieters, orgaanklap, field of Steel al te zien zijn. In field of Steel, leuk verhaal, uh, staan in de Sandvoetskrant. Komen we zo nog even op. Want dat is uh, nog leuk om uh, even dat uh, uh, mee te gaan nemen. Dat is uh, een beetje het uh, verhaal van, uh, van de Rob Akda wordt voor dit moment. Wij gaan weer verder met de muziek. Hier is Andrea Creek and Free of You. that we'll never break up I want you tijd Dat we er al gaan behangen Ik kom voor jou Nicolette Van ieder die ik ken heb jij het grootste bed Ik kom voor jou Angelique Ik praat over seks jij over romantiek Ik kom voor jou Elena Het wordt we nu wel eens tijd dat jij mij eens goed gaat verwerken Oh mm -hmm. Veel indruk gemaakt de laatste keer. Ik kom voor jou, Isabel. Bekende verhaal, je weet het. Oh ja, je weet het wel. Ik kom voor jou, Suzanne. Het wordt nu wel eens tijd dat we de slaapkamer gaan behandelen. Hé hey, wat ik eigenlijk zeggen wil. Ja, wat ik eigenlijk zeggen wil. Dat was uh, Mirko en zijn wijze mannen met uh, Ik Kom Voor Jou, uh, dat uh, gaat hij ook uh, zeker brengen in het voorprogramma van het trio Bier, het onvervalste kroegrock in uh, de Paradiso volgende week zaterdag aanvang 8 uur. En dan uh, zal uh, Mirko en zijn wijze mannen de aftrap mogen verrichten en daarna komt het, uh, het trio Bier met uh, hun uh, presentatie van hun EP-album, hoe je het maar noemt, en dan hebben ze dan Paradiso voor weten te strikken. Nou benieuwd of uh, dat het heel erg uh, leuk uh, gaat worden. Uh, sowieso uh, met Merco zit het uh, wel snor. Want als je dit hoort, dan denk ik van uh, komt wel goed. Uh, het lijkt mij zo als ik de, de mondharmonica heb gehoord dat dit uh, van één man afkomstig zou moeten zijn. En dat is Gerben van Etten. Wie is dat ook alweer? Als ik zeg de Cosmo Carnaval, dan weet bijna iedereen alweer van uh, wie het is. Want het is oh ja! De toetsenman van, uh, van deze band, de Cosmic Carnaval. Uh, nog even over uh, Field of Steel. Uh, in deze zandvoetse krant die uh, vandaag uh, bij ons op de deurmat uh, ploft. Hoewel, nou, bij sommigen uh, vandaag en bij anderen uh, gebeurt dat morgen. Uh, de bezorging schijnt ook niet altijd uh, even vlekkeloos uh, te zijn. Maar uh, dat heeft alles te maken met de laatste band die wij uh, gaan draaien in uh, dit uh, programma. Maar er staat een uitgebreid, uh, nou ja uitgebreid, er staat een artikel in uh, op een van de pagina's. Ik ben, uh, ja ik kom niet 1, 2, 3 zo op de website van de Zandvoedse krant. Maar dan moet je maar even kijken. Maar ze staan erin met een, uh, met een uh, artikel uh, over hun uh, muzikale... Ja, of uh, aspiraties. Nou, dat het uh, heel erg uh, goed met, uh, met de lui gaat... Uh, dat hebben we kunnen zien in de derde voorronde. Want toen hebben ze uh, daar weten uh, te winnen. Uh, dus in die zin... Uh kunnen we dat uh, wel aardig uh, bijhalen? De deelnemers van de vierde voorronde in de eer, 1 februari. Ik, uh, ja, Baptist is, is een echt jonge Haarlems mannenduo. Uh, de post Stoner Rock uit de Eemond is opgericht in 2011. En bestaat uit drie mannen die knallen met bizar vette Stoner Rock uit de Eimonde. Dat is vanmorgen dus. Diana Manser is uh, altijd op zoek naar kansen om iedereen met haar muzikale uh, talenten in, uh, in te pakken. En dan is uh, zij daarna opgegroeid in Saudi-Arabië, Egypte, Duitsland en Oman. Dan Rodi. En Kessel, je leeft maar één keer. Dat zijn twee Haanse jongens die urban muziek maken. Dus uh, dat is uh, het antwoord ook meteen op mijn vraag van wat is het dan? Nou, urban dus. Ik denk dat dat uh, een beetje iets met uh, hip-hop achtige uh, sfeer... dat je dat uh, zo kan vergelijken. En dan hebben we nog een catchy poprock en energieke live show. En dat is Who versus Who. Uh, en ze laten zich inspireren door artiesten als Paramore en Fell Out Boy. Dat zijn zo'n beetje de... De wapenfeiten van, uh, van deze band. En vorig jaar produceerde het band dus nog hun eerste single. Met niemand minder dan Ted Jensen. Paramore en Green Day. Dat, uh, dat is toch ook heel erg uh, bijzonder. En Richard Rood. Dat is de concurrent van Marcus van Dam. Uh, morgenavond uh, als het gaat om het gebied van de plaatjes uh, schieten. Wel, Marcus doet niet uh, mee hoor. Maar schiet wel plaatjes. Ik doe niet mee als, uh, als, maar, als de, de, de, de Rob Ark, de fotograaf. Want de, de, de Rob Aktenfotograaf, die kan uh, een, een plaatsje winnen bij uh, het bevrijdingspopfotograaf Ja, en, dat, uh, en daar zit ik al. Daar zit jij al. Uh, goed, dat is uh, dan ook tevens het einde van, uh, van deze uitzending. Uh, we hebben er dus uh, nog eentje open. Dat is dus Field the Steel. En we gaan draaien Stone En wat ons betreft graag tot, tot volgende, volgende week. week. En in de ether